De presidenten Aliyev van Azerbeidzaan en Sarkisian van Armenië zouden met de Russische president Medvedev een akkoord tekenen met daarin uitgangspunten voor verder vredesoverleg. Maar na een uur kwamen ze zonder resultaat naar buiten. Nagorno-Karabakh is een Armeense regio binnen Azerbeidzaan die zich bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 onafhankelijk verklaarde. Armenië en Azerbeidzaan voerden er drie jaar oorlog om. Sinds die tijd hebben Armeense troepen het grootste deel van Nagorno-Karabakh in handen plus een corridor naar Armenië. In Den Haag hebben zo'n 70.000 mensen langs de weg gestaan... voor het défilé op de Nederlandse Veteranendag. Meer dan 4.000 militairen en veteranen liepen over de Kneuterdijk... onder begeleiding van diverse muziekkorpsen. De minder valide veteranen reden mee in historische voertuigen. Het défilé werd afgenomen door prins Willem-Alexander. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn de Champions Trophy in Amstelveen... begonnen met een 3-0-zegen op Australië. Bij rust was het al 2-0 door doelpunten van Maartje Paume en Liedewij Welten... Na rust maakte Wieke Dijkstra er 3-0 van. Het weer. Vanavond valt er in het noorden en oosten nog wat regen. Vanuit het zuidwesten wordt het steeds droger. Morgen eerst bewolkt, maar later meer zon. Het wordt 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NTR. Waar gaat dit over? Met Karin van de Nooghart. Wat zijn de goede kanten van de E. coli bacterie? Waar ruikt de maan naar? En wanneer werd de vibrator eigenlijk uitgevonden? Dit en veel andere vragen in deze. Waar gaat dit over? De wetenschapsquiz waarbij twee teams de strijd met elkaar aangaan. Wie weet het best wat er speelt in de wereld van de wetenschap. Ja, waar gaat dit over? De actuele wetenschapsquiz van NTR. Live tijdens Museumnacht vanuit Museum Boerhaven in Leiden. Komt u er allemaal even bij, want het is zeer onderhoudend en je steekt er ook nog wat van op. Ik weet het, slagen van zon is in de ruimte achter mij een varken aan het uh, uitbenen. Maar dat doet u straks om half elf nog een keer, dus uh, dat hoeft u niet te missen. We spelen deze uh, wetenschapsquiz met twee teams die onder leiding staan van twee teamcaptains wegens succes geprolongeerd, vorig jaar waren ze er ook, Lennart Wezel en Lambert-Jan Koops. Welkom, Lambert-Jan. Welkom, Lennart. Hallo. En uh, Lennart, uh, vertel nog even, wat doe je in je leven, wat doe je met je leven? Uh, ik ben een soort uh, journalist. En, uh, een soort journalist? En een soort comedian. Nou, we zullen dat allemaal merken wat, uh, daar, wat we daarvan gehoord in deze quiz. Wie heb je meegenomen? Wie zit er naast je? Ja, daar ben ik blij mee. Um, Rechts van mij, voor de mensen met een stereo toestel, is dat links. Zit een van de meest originele hoogleraren van de Technische Universiteit Eindhoven. Uh, terwijl ik dit zeg, besef ik dat ik haar daarmee eigenlijk schromelijk tekort doe. Ze won een soort Nobelprijs. Ze is bekend van radio en tv. Ze heeft een zwarte band karate. Bruin, bruin, bruin. Bruine band, karate. voor zwart. Zakt voor zwart. Ze maakt zieke gebouwen gezond. Dames en heren. Het is hoogleraar gezondheidstechniek van het gebouw. Professor Dr. Annelies van Bronswijk. Ablaag. Hartelijk welkom. Dank u. Klopt het een beetje voor de rest, behalve die zwarte band? Ja, ja, ja. hij heeft mooi gezegd. Hij heeft mooi gezegd. Nou, hou het Als samen. iedereen dat wil geloven, dan ben ik ook heel blij. Prima. Lambert Jan Korps, wat doe jij? Uh, ik ben een echte journalist en ik ben een echte comedian. Dat zullen we dan zo ook wel merken. Ja. Wie heb jij meegenomen? Ik heb bij me Ivar Schutte En die is archeoloog van beroep. En die doet de laatste tijd vooral archeologie op het gebied van de Tweede Wereldoorlog. Zoals de Grebbenberg en concentratiekamp Amersfoort. Als ik dat goed begrepen heb. Welkom ja. ook Ivar. Ja, dank je. Lijkt me niet meteen de vrolijkste kant van het beroep. Nee, nee, nee, nee, misschien niet. Maar ik doe, ik doe ook wel andere dingen. Gewoon buitenissige dingen. En waar, waar doe je dat? Ben je bijvoorbeeld naar de universiteit? Nee, nee, nee. Het is bijna uh, schaamtevol om te zeggen. Maar tegenwoordig wordt dat allemaal door bedrijfjes gedaan. Dus ik werk gewoon bij een bv waarvan ik de naam niet mag zeggen, heb ik net gehoord. Je bent een commerciële archeoloog? Ik ben een commercieel archeoloog, Zover ja. is het gekomen in 2011? Zover is het nou gekomen, ja. En mag je dan ook houden wat je opgraapt? Nee, helaas niet. Nee. En verkopen? Nee, nee, nee. Zit er niet in. Jammer. Maar ik vind nooit iets van waarde, dus dat mag niet uit. Okay. Goed, dit zijn de twee teams uh, die uh, de eerste ronde gaan spelen. We beginnen met de nieuwsvragen. Er zijn in totaal vier rondes. In de eerste ronde gaat het om de wetenschap achter het nieuws. Weten jullie het antwoord? Sla dan op de bel voor het team van Lennart en Annelies. Of op de eend. Laat mij voor de Bel. Ja, en de eend. Van -Jan Ach, en Ivar. Daar krijg je toch pijn in je oren van. Annelies vindt het zielig, maar de eend is echt van rubber, dus die voelt ja, niet ja. van. Ja, het ja, zijn multiple, <laughs> multiple choice-vragen. Maar ik zeg erbij, als ik de vraag gesteld heb... Uh, kunnen jullie, als jullie het antwoord al weten... het natuurlijk ook geven voordat ik die vier alternatieven heb genoemd. Ja? Duidelijk? Duidelijk. Ja, ja, ja, ja, duidelijk. Ik snap het. Klimaan. Gaan we beginnen met de eerste ronde. De wetenschap achter het nieuws. Vraag 1. Eén eigen tweelingen zijn vaak heel moeilijk. <lacht> nou, ik ben benieuwd, Lennart. Uit elkaar ja. te houden. Uit elkaar te dat houden. Dat wilde ik inderdaad zeggen. Door maar honden. Wat is het antwoord dan? Honden kunnen één eigen tweelingen uit elkaar houden. Hoe weet ja. je dat? Dat ik dat wilde gaan vragen. Ja, dat, dat, dat hoort dan al bij deze groep. Wij weten dat. Dat is dit dat, team. Die weet dat gewoon. Dat is ook in het nieuws geweest. Dus en aangezien het. Uh... Nou, leg maar uit hoe het zit dan. Het is goed, hoor. Ja. Nou, ze ruiken heel goed, heel goed, een fractie goed. anders. En uh, dat ligt natuurlijk ook aan de persoonlijke verzorging. Nee, ik heb het niet helemaal gelezen, maar ik las inderdaad wel dat het... Uh... Alleen hond is je eigenlijk bijgebleven. Ja. gebleven. <laughs> eigenlijk. er zitten de subtiele verschillen... Nee, ze hebben hetzelfde DNA... Ja. Uh, Honden hebben inderdaad geen moeite met uh, uit het, het uit elkaar houden van een in-eigen tweeling. In ja. Tsjechië hebben ze daar experimenten mee gedaan met speciaal getrainde Duitse herders. Ze ruiken het verschil tussen twee identieke tweelingbroers, ook al hebben ze hetzelfde DNA. Je hebt ja, maar ze, de hebben, klok alleen... Ja, uh, maar ze hebben alleen hetzelfde DNA in hun chromosomen. En er zit ook wel DNA in, het, uh, in de mitochondriën. En dat hoeft niet dezelfde te zijn. Daar heb je er een heel veel van. En bij de eerste splitsing kan dat dus uh, worden verdeeld. Dat bedoelde ik. Je hebt de ideale ja. tiengenoten uitgenodigd, dat is duidelijk. Mijn nee, god, ik moet er even voor gaan, gaan zitten. Dit is een slachting. Is... Jullie nou, weten nu. Nee, meer... wij, wij weten ja. niet alles zo. Jullie, nee. Jullie weten nu hoe de tegenstanders. Ja, uh, ja, ja, ja. Ik, ik ben gaan verzitten. Ja. De kwaliteit. Ja, dat Vraag twee. Ja? Natuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. <lacht> ik durf bijna niks te zeggen, want er gaat zo weer iemand. Ja, je de kan... EHEC-bacterie is niet helemaal een slechterik. <lacht> Annelies? Ja, die, daar zitten ook goede kanten aan. Nou, wat. <lacht> dat klopt, dat wilde ik gaan, <lacht> gaan zeggen. Maar wat voor dan? <lacht> Oh kijk, het geeft me weer eens aan dat mensen over gaan nadenken dat het eten van rauwkost toch eigenlijk erg ongezond is. Dat ben ik met je eens, maar dat was niet mijn vraag. Ach, het is niet specifiek genoeg. Oh. Ik maak hem af voor jullie. Hij heeft ook goede kanten. Zo helpt hij de koe met a. het afbreken van gras en andervoer. B. het aanmaken van vitamine B12 in de dikke darm. C. Het maagzuur op de juiste zuurgraad houden. Of D. Het doden van parasieten in het maag -darmkanaal. Nee, het is A. Ik heb uh, geen idee, dus dat uh, het, het is antwoord A. Even het helft. is A, zet Ivar. Ja, en waarom, Ivar? Ja, gelijk. Het is um, goed, hoor. Dat is goed, ja. Het is goed. je ja, moet de niet de tegenstander voorzeggen, want ja, dat maar, je nooit, maar dan, dan blijft het 1-1, dus gezet, dat is beter. Ivar, waarom? Meer kans. Weet je waarom? Ja, een ingeving. EHEC is een variant van de E. coli-bacterie. De meeste varianten helpen ons met het afbreken van eten. Dat doet die EHEC-bacterie ook. Maar die maakt tegelijkertijd gifstoffen aan waardoor we ziek worden. Bij koeien is dat niet zo. Die kunnen de bacterie eten laten afbreken... zonder dat ze gevoelig zijn voor de gifstoffen die er aangemaakt worden. Dat is het complete antwoord. Vraag 3. In Artis is vorige week zaterdag het baby olifantje Moomba geboren. Welke uitspraak over olifanten is niet waar? A. Ze kunnen zwemmen... B. Een olifantenmannetje is het landdier met de grootste penis. C. Ze communiceren via infrageluiden. <sklacht> Lennart? Ja? Ja? Ja, ik hoor de penis. En, uh... <laughs> dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Hij wordt wakker. Uh, okay. Het is net dat infrageluid. Nee, dat is wel waar ook. Je het weet al... antwoord D nog niet, hè? Dan is het D. <sklacht> hey? Dit was een hint die ik niet uh, ga honoreren. Ze nee. kunnen met hun lange slurf niet goed ruiken, is D. Ja. Dat is dan niet waar? D. Nee. nee die penis nee, nee nee nee want dat... even. Uh, Lammetjam. Ja mag je drukken en dan gewoon geen, geen antwoord geven want dat doet Lennart nu. Hè? Nee dat mag niet. Dan nee, vraag ik jou. Of weet nee. jij het goede antwoord? Ik weet nee maar ik speel hem weer door naar Ivar. <laughs> Ivar. Ivan? Hij heet toch Ivo of zo? Nee, iva. Ivar. Oh, hé, hey, Ivar, ja. sorry. Ik, Ivar. ik uh, geloof dat ik verantwoord Oei. tegen ga. Ja. Jij ja. gaat verantwoorden, dat is goed. Ja. Hij lijkt vooral uh, handig voor het oppakken van dingen, die slurf. Ja, maar, jongens, maar een nee. slurf is ook een neus. Een olifant dat kan, kan heel mee. erg goed ruiken, ja. tot wel vijf kilometer ver bij je protesteren. Nee, nee. Kijk, uh, nou, dit zegt. Nee, maar het het ging toch over wat dan niet waar was? Ja. ja. ja. En wat? deze kunnen met hun lange slurf niet goed ruiken. Dat is niet oh. waar, want ze kunnen okay. heel goed ruiken. Maar oh, ze kunnen wel goed ruiken. Oh, ja, nou ja. <laughs> Vraag 4. Leven in een stad kent veel voordelen. Maar goed voor je geestelijke gezondheid, Lambert-Jan? Ja, het is, het is, het niet? is uh, niet goed voor je geestelijke gezondheid. Want je hebt, uh, bent gevoelig voor stress. En de hersenen van uh, stedelingen zijn ook anders dan de hersenen van uh, mensen die in het buitengebied wonen. En uh, ik, ik, ik woon zelf in Bemmel, dus ik, ik blijf er ook heel rustig onder, onder dit nieuws. Het is helemaal goed. Antwoord A was dat. Heel goed. Gefeliciteerd. Eén punt voor het uh, kampen, Lambert-Jan Koops. Ivar Schutter. Hmm. Vraag 5. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat slachten alleen nog maar verdoofd plaats mag vinden. Onderzoek van de Wageningen Universiteit berekende hoeveel langer een rund pijn ervaart... bij onverdoofd slachten versus verdoofd slachten. En dan gaat het om het doorsnijden van de halsslagaders. Hoeveel langer duurt deze lijdensweg? Verdoofd of onverdoofd? A. Precies even lang. B. Ongeveer 10 seconden. C. Ongeveer 80 seconden. Of D. Bijna 3 minuten. 10 seconden. Annelies. 10 seconden is fout. Uh, het is bijna drie minuten. Jij zegt de antwoord D. Drie uh, ja, minuten. Dat ja. is ook fout. Het nee. ja, is ongeveer 80 seconden. Dat Tachtig. is toch bijna drie minuten? Dat is bijna drie minuten, maar niet helemaal. Ze keurt allebei fout. Voorheen oh. werd zeker door voorstanders gesteld dat dieren geen pijn voelen... als beide halsslagaders tegelijk worden doorgesneden. Dat is dus niet waar. Die pijn is er wel degelijk en wel ongeveer 80 seconden, zoals ik al zei. Ik ga even naar de tussenstand. Het team van Lennart één punt en het team van Lambert-Jan Koops... Drie punten. Vreselijk. Wij moeten er wat aan doen. Dat gaan we. Jullie gaan er wat aan niet doen. Niet meer voorzeggen. Ja, ja. Bijvoorbeeld nee, nee, ja, ik Goed zal niet meer voor. Houden dit vol. Nee, nee, nee. We houden dit vast. Mm, ik dit, zal niet meer voor. Dit, dit, dit gaat ja. consolideren. Vraag 6. De libische leider Gaddafi zou zijn troepen naast munitie ook viagra geven. Viagra ja. wordt gebruikt bij erectieproblemen, maar. Zullen we eerst de vraag afwachten, Lennart. Ja. ja. Maar. Ja, ja, jullie ja, belden. Ja, ja, ja. Mijn, mijn collega, ja, ga ja, ja, maar. Nee, bedoel, dus, uh, ik ik weet niet wat het wordt, maar het antwoord was <lacht> dat hij dat, dat had gegeven... Uh, voor, oh, sorry, ik moet hier voor dat ding, zwarte gevallen. Uh, dat hij dat uh, uh, had gegeven, zodat ze wat meer vrouwen konden verkrachten. Dat klopt, maar dat was niet mijn vraag. Dat is wel jammer. Ik zou hier een bonuspunt voor kunnen geven, ja, heel maar graag. ik vind het iets te makkelijk. Sorry, Annelies. Ach... Oh, alstublieft. Ja, moet ik op mijn knieën gaan liggen? Dat doe ik nee, dat, dat zou even... ik niet willen, dat nee, zou ik nee, niet wel. willen. Apple, ah, je hebt, het was 1-3, 1 bonuspunt. Oh, oké, okay, dank je, dank je. Gelukkig. Ik ga door voor jullie, want jullie kunnen gewoon nog een punt verdienen. Viagra wordt gebruikt bij erectieproblemen, maar ook bij... A, pulmonale arteriële hypertensie, een zeldzame progressieve aandoening van de bloedvaten in de longen. Dat is A. B, testis, een pijnlijke aandoening waarbij de zaadstreng om de zaadbal zit gedraaid. C. Urine incontinentie, een urologische aandoening waarbij de beheersing over de blaas verloren is. Of D. Het syndroom van Pendret, een erfelijke aandoening die leidt tot progressief gehoorverlies. Bij welke van deze ziektes helpt ja, de viagra ook? Ik wil even overleggen, maar ik, maar, maar, ik Daar het hoort een bij E bij, en, want wij maar hadden ik, bij, Ignobe, bij we steeds orde, maar vier alternatieven. Hadden ooit dat het goed werkte tegen... Um, um, uh, Jetlag, dat hadden ze bij uh, KVA's uh, onderzocht. Dan kunnen we bij deze toevoegen dat het daar ook tegen werkt. Ja. Ja. En waarbij maar nog ik meer dan, uh, ik Ivar? A, maar ik weet nee, het niet, uh, D ligt er zeer voor de hand. Ik bedoel, uh, gehoorverlies ja. Ja. bij Viagra, ja, dat ligt, nee. Dus, en B en C, dat is ook... B, dat was met die testicle, dat is, nee, het ik zit ben, te licht op. Ik, ik, ik ga voor A. Ja, ik ga ook of voor A. Ik, ja? Ja, we gaan voor Je A. gaat A. samen ja. voor A. Ja. Ja. Nou, dat is goed. Is als enige medicijn in staat om bij pulmonale hypertensie ja, het... de bloeddruk van de klonk longcirculatie klonk ja. omlaag te brengen. Een verhoogde bloeddruk al daar is een levensbedreigende aandoening die tot voor kort nauwelijks behandelbaar was. Op Nog zich niet zo gek als je bedenkt dat Viagra ja. ook in de penis zijn werking heeft op de bloedvaten. Helemaal goed. Punt erbij voor Lambert-Jan en Ivar. Vraag 7. De Republikeinse mormoon John Huntsman heeft zich deze week officieel kandidaat gesteld voor het Amerikaans presidentschap. Mormonen worden vaak geassocieerd met polygamie, in het Nederlands veelwijverij. Hoeveel procent van alle culturen wereldwijd is eigenlijk monogaam? A. 16%, B. 25%, C. 87% of D. 99%, Lambert, Jan. Proberen, uh, uh, ja, ik probeer een hulplijn in het publiek. Is dat maar... officieel hey, uh, mag... of echt? Alles wat hier weinig. gezegd wordt, Annelies, is echt. <laughs> ik ga voor heel uh, weinig. Ik zeg 16%. Welk antwoord was dat? Dat is A. Oh, ik krijg C doorgezijnd. Jij ja, nee, krijgt C. Nee, 87 is veel te veel. Heb jij een hulplijn uh, ja, in de het de publiek? publiek? Ja. Nee, nee, nee. nee. Ik geloof publiek. niet. Ik ga echt voor 16%. Ja, dat is dus heel weinig, ongetwijfeld. Eigenlijk monokaam. Wat, wat, wat, wat, wat was B? B was 15. In, in Daar nou, twijfel ik nog een <tosses> beetje door. Tussen. Ik wil het nu graag horen. Nou, nee. huh? no. ik zou voor B gaan. Nou, lijken. we gaan dan toch voor B. Jullie gaan toch voor B. Het is jammer, want het is A. 16 procent. Ah. Daarbij moet wel benadrukt worden, ze heeft schrikken nee, misschien hoor, 16% monogaam. Maar het gaat over het percentage culturen wereldwijd, het percentage mensen wereldwijd ligt natuurlijk een stuk oh. hoger. Omdat de hele westerse cultuur als één cultuur wordt gerekend bij deze vragen. En die zijn ah. allemaal heel veel veel Allemaal. Ja. Allemaal. Ja, allemaal. ja. ja, okay, okay. ja duidelijk. Ja, uh, analyse ook al Annelies ook. Heb je nog mij. meer vragen die ik nu eerst nog moet gaan beantwoorden nee, voordat nee, nee, je doorhoudt? Nee, ik zou niet durven, ik zou niet durven, ik ga gerust door. Oké, okay, dan gaan we naar vraag 8. Onlangs werd een zelfportret van Vincent van Gogh met frisse blik bekeken. Het bleek geen portret van Vincent zelf te zijn, maar van zijn broer Theo. Ja. Dit konden ze vaststellen aan de baard die door de broers anders werd gedragen. Het geel in de geschilderde baard veranderde gedurende de jaren steeds meer in bruin. Hoe komt dat? A, door een verandering, belde jij? Nee, Stiekem? Ja, ja, nee, ja, niet. <laughs> beide, ja, dat, ik zag hem. Dit was ja, ja, een lachje. Ik heb het wel zien. gehoord. Ik, ik, dus, ja, ja, gehoord. Nou, ik wil wel een scot voor de boeg geven. Ik ben, ben benieuwd. Uh, de stof waarmee het geel werd uh, oxidatie is, ja, is, is inderdaad oxidatie. Uh, oxidatie van wat? Van uh, de kleurstof uh, ei-geel. Uh, de kleurstof, uh, en dat we. wordt langzaam maar zeker uh, groen als je het lang kookt. Ja, ik heb uh, lang aan je lippen. <laughs> ja, en dan op den duur bruin als je het laat. Ja, en op den duur inderdaad bruin. Dus het is een oxida oxidatief uh, ja, proces. Bijna goed, maar het is helemaal fout. Annelies helpt je, hè? Nee, maar ik ja, maar wilde wij, oxidatie zeggen alleen... Wij zijn ja, team. There's no I in in team. Bedoel, Ik reken niet. het goed. Je keek Ach, me wat weifelend aan, maar ik reken me. het goed. Het uit, ik heb toch uit. het idee dat hier één team stelselmatig wat Dat was wel maar één reden. Door een verandering van het chroom in de kleurpigmenten... door veranderende temperatuur van de omgeving is er ook één... en door UV-licht is er ook één. Ja, wat ja. heb jij... Uh, ja, maar uh, geen van de drie dingen heeft hij gezegd. Nou, ik reken het goed. Oh, we hebben wel het moeilijke woord oxidatie. Dat is Nou, oké. Dat helpt altijd, moeilijke woorden. Ja, vraag 9, dat is meteen ook uh, de laatste vraag in deze ronde. Oeh. Dit is echt, dit moet je kunnen weten. Okay. Oh, vreselijk. De meestal weet ik het dan niet, dus gaan jij maar proberen. Maandag dook op een strand in Nieuw-Zeeland een jonge keizerspingwin op. Happy Feet, zoals die wordt genoemd. Hij is ziek. Ja. Ja, Lennart. Hij uh, had het uh, warm, omdat hij in Nieuw-Zeeland aanspoelde. Mm -hmm. En wat pinguins dan doen, is uh, die eten dan ijs... En dat was daar niet uh, voor handen. Dus ging hij zand eten. En uh, toen kreeg hij buikpijn. En nu ligt hij op de OK. En de kansen zijn 50-50. Uh, ze, uh, ze eten geen ijs. Dat gaat, gaat overleven. Ja, want dat schuurt de maag wel. Maar dat schuurt ja. er ook doorheen natuurlijk, dat zand. En ja. hij is ja, nou geopereerd dan? Want aan hij is inderdaad ziek. Als een buik. Dat denk ik, ja. ja, als, ja. Een ja. als een baas. Maag, maagpartij. Nee, ja, maagpartij. hij is geopereerd aan zijn maag. en Ze eten geen ijs, maar ze eten sneeuw. Ja, met Ach, sneeuw ja, ja, is Ja, zo is het iets anders. Het antwoord van Lennart is inderdaad goed. Hij heeft zand gegeten, dat had hij niet moeten doen. Dat was mijn vraag, daarom moet hij dus geopereerd. Als jullie, dat is een punt voor jullie, als jullie goed hadden gezegd waar hij nou aan leidt... dan had ik daar ook nog een punt voor gegeven, maar hij heeft namelijk, hij is geopereerd aan zijn keel. Vanwege dat zand, hè? dat schuurt. Oh, oh, ja. Hij, ja, het schuurt niet de alleen de maag, ook de, keel. ook de keel. En daar is hij aan geopereerd, dus sorry Lambert-Jan en Ivar, daar kan ik geen punt voor geven. Dit was de eerste ronde, we gaan naar de tweede ronde. Oh. We spelen nog steeds waar gaat dit over. Na de eerste ronde is de stand 4-4. Goed ingehaald, Lennart en Annelies. Dank je, dank je. Dit is de ronde uh, Luister en Huiver. We luisteren naar verschillende geluiden en fragmenten... waarbij de teams beurtelings aan bod komen om als eerste antwoord te mogen geven. Okay. En ik begin aan mijn linkerkant, Lennart okay. en Annelies. Hebben jullie een beetje rondgekeken hier in Museum Boerhaven vandaag? Nee, zeer nee, kort. Nee, nee. Zeer kort. Nou, het volgende geluid, dat uh, hebben wij van een apparaat wat hier uh, staat. Dat gaan we even laten horen. Dat is afkomstig uit de tentoonstelling Circus Boerhaven. Wat horen jullie hier? Oh, dat was een apparaat. Hè? Ja. ja. Nou, dan um, is het een slecht uh, afgesteld. Er wordt druk overlegd. Ja, o, moeten we al wat zeggen? Nou ja, als je de antwoord weet mag je dan ook ja, altijd. Al als het dan geen apparaat was, was het een specht. Maar ja, het, was wat, een apparaat. Wat, het is toch een apparaat. Ja, ja, ja. Wat voor museum is het Boerhavenmuseum? Nou ja, of oh, verwacht je nou uh, een Maak de burger bollen. Maak zeg, zeg je? Maartenburger bollen. -Bolle. Nee. -Bolle, dat kan natuurlijk nooit hoor. Nee, oh nee, dat we, kan natuurlijk niet. Dus, nee, het, het, het lijkt me iets, iets met ventilatie te maken. Ventilatie. zoiets, gebouwde omgeving. Ja, natuurlijk. Hè, nee, ja, het ja. spijt me. Je hoorde de elektriseermachine. waarmee statische elektriciteit wordt opgewekt. Ja, maar tuurlijk, ja, ja, ja, ja, in mijn ja, tijd noemden ze die uh, ja. de burgerbollen. Ja, ja nou, dat kan ik ja. echt de, niet de -Bolle goed Maartenburger heeft niks he? met vacuum te maken. Maartenburger bollen Had twee paarden voor nodig aan twee kanten. Ik zal nog even zeggen, ter completering. Van de info. In het museum hier staat een replica. Het origineel instrument bestaat nog wel, maar is te gevaarlijk om in een museum te gebruiken. Nou, Dan nog uh, een uh, vraag om nog een punt te scoren. De elektriseermachine was in de 18e en 19e eeuw te vinden in de wetenschappelijke salons van Tijler in Haarlem en Felix Merits is in Amsterdam. Waarom maakte de machine zo'n indruk op het publiek? Omdat ze elektriciteit uh, natuurlijk yes. nog niet uh, hadden gezien. Ze nee, gaven het overal elkaar. Je kon je hand erop houden. Oh, ja, ja. En dan kon je de vonken ook, ook nog een schok geven. Nou. Ja, schok. En wat nog meer? Ja, je Geen zag vonken. Vonken, vonke. vonke, vonke. heel goed. Vonke Extra punt. Goed zo, Annelies. Ja. Vanwege de vonken die eraf komen. Heel goed. Dan, voor Lambert Jan en Ivar, het volgende geluid. Jullie horen het geluid van een 19e eeuwse uitvinding. Is ja, al? had het het ja, begin van de show over een vibrator. ik dacht misschien is dit dan wel. Dan toch een uh, vooroorlogs-antiek ja, model? Dat 19e eeuw zijn. Maar is dat je antwoord? Nee. Jullie antwoord? Uh, het lijkt wel alsof het rijdt, hè? Ja, maar jij dat bent de archeoloog, dus jij, jij weet dit soort dingen. Ja. 19e eeuw? Ja. Wat, nou? Het is een iets wat ronddraait. Iets wat ja, ronddraait. Het, het is geen stoommachine ja. of zo, ik bedoel, dat nee. is eerder. Maar, uh... Het is trein. Het is de eerste elektromagnetische motor. waarvan ja, een model zeg. is te zien in museum Boerhaven. al hier in de educatieve ruimte tegenover de bibliotheek. om precies te zijn. Dat wou je ja. net zeggen, maar ik reken het ja. toch niet goed. Maar één extra punt als jullie kunnen uitleggen hoe die werkt, de elektromagnetische motor. Hallo, op elektromagneten. Ivar? Uh, ja. Wat gebeurt er? Dat is een beta-vraag, hè? Ja, maar die heb je toch wel eens een keer opgegraven, herrende. Ja? Ik bedoel, die werden toch al wel uh, gebruikt jouw, uh, Door de oude Romeinen. Ja. ja, nee, maar dan hoor ik aan dat aan het de, de kant was. Uh, nee, de als oh, Nee, Dat is niet bij Rommel. Oh, nee. Hoort dat bij Rommel? Maar uh, hoe ja. werkt die? Ik net zeggen, ik vraag. ben bang dat dit nergens toe nee, leidt. Dus, uh, hoe werkt die, ja? Hoe werkt die? Hoe wordt een er stroom? Met een magneet kan stroom opgewekt worden, elektrische spoel wordt magnetisch. Wisselstroom geleid door een spoel en zorgt ervoor dat, zeg, dat de als een metalen as in beweging komt dat en blijft. Dat is zoals bij een dynamo. Ja, zoals ja. bij een dynamo is het iets te kort door de bocht, lambert Dat is, is exact de omschrijving van een dynamo. lambert, lambert Jan. Jan, ik wil graag horen ah. wat ja, je ja, ja, weet. Wel je wel weet heel veel, ja, laat het nou eens horen. Een dynamo. Ja, ik vind ja, ja, het niet ik goed. Vind wel, ik vind wel dat gelijk is. Annelies vindt het gelijk. Ja, ik vind dat die gelijk is. Ik kijk naar de jury. De jury knikt ja, je hebt geluk. Eén punt erbij voor Lambert-Jan ja, en Ivar. Als ja, je ja. maar lang genoeg lobbyt. Annelies en Lennart, het volgende museumgeluid is voor jullie... afkomstig uit de tentoonstelling Circus Boerhaven alweer. Jullie horen een bijzondere, nuttige technologische vinding uit de 18e eeuw. of zo? <Klacht> iets iets, iets pomperiks. Vaat u een pomp? Nee. Een gemaal? Annelies? Er, ja, het, het lijkt inderdaad op, een, uh, op iets wat met, met water wordt ja. Dus dan heb je de keuze tussen op een gemaal of een. een heb uh, ja, ja, je in die beek hè, zo'n watermolen ik, of zo? In, in, een uh, pomp. Een pomp. Ja. Het is een brandweerspuit. Oh God, die, oh, brandweer, ja, ja, ja, die moest je pompen. In het die Frans heet de brandweer heette Le Pompier. Ja, ja, ja, ja dat moest je zo doen. Jullie verdedigen je met verven, dus ik ja, kijk maar. wederom naar de jury. Echt zo of, pompen links en rechts. Dat als het twee al twee antwoord aan. van Lambert-Jan net goed was. Twee handvatten. De jury kijkt nu naar het publiek. Mensen in het publiek, ja, Kom op. wordt te gek. Het publiek zorgt oh, ja, mee. Het publiek heeft altijd altijd gelijk. Het publiek heeft er altijd dan. Ivar en Lambert-Jan, voor jullie een dierengeluid. Welk beest horen we hier? Nou? Een, een, een, het is vast bronstijd, maar ik heb ik, ik, geen... Uh, Je bent warm. Ja. Ivar, wat doet het jou aan denken? Ik maar maar een soort... Uh, Heel ja, blij ja, die, he, die geluiden. Ja. Bronstijd is wel jouw ding, natuurlijk. Het zou niet... Uh, ja, ja, maar die het Bronstheid. is net even te fel ja, voor, voor een golfvis of iets in die geest, hè? Ja, voor zo'n ander watergeluid, zeg maar. Ja, nee. Het is Cookie, een dwergpinguïn uit de Cincinnati Zoo in de VS. Oh, en Cookie God. is heel beroemd geworden vanwege YouTube. Hij is een hit op YouTube als de kleine, pinguïn. pinguin. Oh. Dit was dus Cookie. Ik ga nog een vraag stellen over... Cookie en dat is een vraag waarvoor je de handen aan de knop en aan de eend moeten houden, de bel en de eend moet ik zeggen. Ja. Waarom moet Cookie giegelen? Is de vraag. Nou, zijt grenzen bij wat ik weet. We het de gaat het proberen. 8, 8. Ja. Cookie was een dwergpingvin, toch? Is een dwergpingvin. Ja. Is een dwergpingvin. Ja. Zeker. Uh, het heeft te maken met uh, ja, iets wat hij eerder op die dag heeft meegemaakt <laughs> en. Uh, daar wordt hij dan zeg maar, nu mee geconfronteerd. En, uh... Wat dan? Ja, iets met ijs en zand. Oh, dat is zielig. Nee, ik... Uh... Nee, ik denk nee. dat het roomijs was. Ja, het is... Uh... Echt roomijs met, slag met slagroom. Met ja. slagroom. Uh, nee, ik denk dat, ik denk dat hij uh, voor de gek wordt gehouden. En dat hij er zelf ook wel om kan lachen. Met roomijs en slagroom? Ja. ja okay. uh, wij, wij ik kan denk... dit niet goedkeuren. Lammet-Jan? Wij, -Jan? Ja, wij uh, denken dat uh, een Koekje gekieteld wordt. Door een uh, mede-pinguin omdat hij, omdat hij niet wil zeggen waar hij het ei verstopt heeft. Oh. En dat ze op die manier zeg maar, die informatie uit hem los proberen te peuteren. Want Pinguins zijn echt keihard onder elkaar. Zeg. Ja, zo, zo, zo daarom is het. Dat is, ik vind hem wel origineel. antwoord. Ik vind het een fantastisch. Nou, je hebt voor de helft zelfs gelijk. Dus ik reken dit helemaal goed. Hij wordt gekiteld door een oppasser die zijn buik aait... Volgens een woordvoerder van de Cincinnati Zoo is de penguin niet echt aan het giechelen... maar vertoont die typisch voortplantingsgedrag van een dwerg -penguin. En sommigen zijn daarbij meer luidruchtig dan anderen. Oh. Kietelen noemen ze dat. Ja, ja. Oh, ja. ja maar ik vond deze ja, ja. uitleg... Uh, ja, Lennart, nee, tuurlijk. Toch... Ik, ben er ik uh, begrijp jou wel. Jij ja, begrijpt mij, hè? Ja. Ja. Ja. Maar je wil toch winnen, mag ik hopen. Ja, Wij durven hier ja. niet tegen in te gaan. Nee, nee. Nee, nee, nee. Annelies en Lennart, jullie kunnen een extra punt verdienen. Oh. Seks is bij Bonobos... Ja. Zoals jullie ja. weten, een sociaal smeermiddel. Mm -hmm. Ze doen het met partners van beide geslachten. Wanneer kreunen vrouwtjes bonobos harder? Als het met een mannetje doen of met een vrouwtje? Ik zou zeggen met een vrouwtje. Waarom ja. zou jij dat zeggen? Ja. Ja. Omdat die beter weten hoe het werkt. Ja. Nee, het is net als met tennis. Het is net ja? als met tennis, want dan... dan je? Ja. Ja. luister ja, We ja, even. Ja. even. Ja, laat, laat. Je hebt toch wel vrouwelijke geloven, Ja, dat zou uh, bijna... <laughs> ik, ja, ik, ik zal niet zeggen, dat zijn mijn vrouwen vannacht ook. Maar, um, oh, dan heb ik het toch gezegd. Um, ik, wat was de vraag? Vrouwen of ze het met vrouwen of mannen doen? Nee, nee, nee. Waar maken ze dan het meeste kabaal? Ja, ja, ja, ja, precies. Ja. Ja. Maak ze, waar maken ze meer kabaal? Bij vrouwen, ja, vrouwen of mannen? Vrouwen je blijft bij je antwoord vrouwen. van dat ik het met vrouwen, vrouwen. vrouwen ja, ja. Maar waarom? Ja, omdat die een betere techniek hebben techniek. Het, wat, wat zijn ze aan het doen? Toch? Het gaat over, over Ja, wat denk je dat ze aan het doen? zijn? ja, ja, dit is het Maar ik wil even weten wat jij aan denkt. Ja. ja. Waarom kreunen ze harder als het met een mannetje doen dan met een vrouwtje? Nee, andersom. Dat ja, als waarom? ze met een vrouwtje doen. Maar je bent nu zo lang mij aan het zeg maar, tegenwerken. Wanneer kreunen vrouwtjes bonoboos harder? harder? Als met een mannetje doen met een vrouwtje? Jij jij een vrouwtje. Met een vrouwtje. Oh, je zijn met, met een vrouwtje. Nee, dat ja, is met een vrouwtje. vrouwtje. Ja, met een man natuurlijk. Nee, dat ja. is een vrouwtje. En waarom met een man dan, dan met om, omdat, uh, omdat, ze, uh, ah, omdat ze dan daadwerkelijk gepenetreerd worden. En dat zet druk op de longen. Waardoor er meer uh, lucht uh, langs de stembanden uh, uh, geduwd wordt. En daarom klinkt het harder. Ik vind het een fantastische uitleg, maar het is niet waar. Dankzij samen met de voortplanting. Maar sociale status speelt ook een belangrijke rol. Ze oh. kreunen harder als ze een aap met een hoge sociale status aan de haak geslagen hebben. Of dat nu een mannetje of vrouwtje is trouwens. Ah, is, ja. Net mensen. Net ja. mensen, precies. Ja, maar daar lijken ze ook sterk op, hè, die mannenboots. Zeer. Heel weinig verschil in DNA, hoor. Ja. Ja. Nog twee vragen in deze ronde. Tijdens de Koude Oorlog belden mensen die in de buurt woonden van de San Francisco Bay de politie. Ze dachten namelijk dat ze een Russische onderzeeër hoorden. Dit was het geluid. <tankt> Ja. Ja. Dit is een vraag voor Lambert Jan en Ivar. Sorry, Oh Sorry, hoor. Leer. Oh, Leer. sorry. Leer. sorry, Zei sorry dan... zeiden jullie c Nee. Nee, ze zeiden niks, want jullie mogen exclusief eerst antwoorden. Dat ah, okay. was ik even vergeten te zeggen. Dat is mijn fout. Ja, Klimaat. Weet je wat het is? Want het was dus niet de Russische onderzeeër. Nee, dat snap ik. Maar, uh... Ik geef er niets het is een dierengeluid. Ja, dat. We al door. Nou ja, ik denk, ik help even. Nee, maar onze vrouw aan de overkant zei, met 100% overtuiging, het is een zeekoe. Zei ze dat? Oh, dat heb ik even gemist. Nou ja, ga je mee met Annelies, zou ik dan zeggen, of ik, luister ik, ik je naar Ivar? Oh, ik vertrouw daar volledig op. Ja, ik, ook ik, een zeekoe. Ja. Jullie vertrouwen op Annelies, Ja, ja tegenstander? Op ze ja. dacht op dat moment dat ze zelf antwoord moest geven. Ah. Ja, ik heb jullie fout, proberen he? te redden, maar het is fout. Nee. Ja. Boor, boor, boor. Het is een kickforsvis. Kickforsvis? Oh, ja. ja, ook wel zingende vissen genoemd. Oh, nee, ja. En hand ja. bij de knop als je weet hoe die kickforsvissen dat geluid maken. Eh... Um... Lennart. Uh, ik heb het geluid... Ik kan het natuurlijk niet nog een keer horen. Ja hoor, misschien wel. Kijk even of het nog een keer kan. Kan de kickforsvis nog een keer doorkomen? We gaan eventjes het goede geluid opzoeken. Oh. Oh. Met een soort ballon. Hij blaast een soort. Uh, hij kan, hij kan met zijn kieuwen denk ik. Hij kan met zijn kieë uh, lucht laten vibreren. Met zijn kieuwen Nou, of ja, met iets van anders. Met in, zijn aarspring. Die dinger. Met zijn aarstring. Hij zin, heeft zijn ding. En, nou, schotten, en daar er er dan komt dat geluid langs. Wat voor langs. ding? Zit er zitten schotten in. Hij heeft een kiewe? trompet. Ja, hij heeft een soort membraan in zijn. Uh, je komt er wel. Nergens. Nee, Je doet het goed. Het is ja, een trompet. Ja, show, de bioloog Aaron Rice ontdekte dat het zangtalent van deze vis te maken heeft... met het feit dat het dier niet één, maar twee zwemblazen heeft. Ja. En aan elke zwemblaas zit dus een stembandspier. Maar ik ja. reken het goed. Ja, Lennart en Annelies. Dit was de laatste vraag van deze ronde. Door naar de derde. Ik stond aan het begin van de derde ronde nog steeds gelijk. Maar dan nu in plaats van 4-4, 6-6. Dus de spanning blijft erin. Ivar aan mijn rechterhand zuchtte net en dacht volgens mij... wat ben ik eigenlijk aan begonnen? Ja, maar die vist dat ook Annelies vindt het leuk. en zegt de tegenpartij fout voor. En Lana en Lambert jan zijn gewoon weer lekker op dreef zoals vorig jaar. In deze ronde, de derde ronde, kop en staart. Ik lees een kop voor en het team dat het eerst belt dan wel op de eend uh, slaat. Geef mij de staart. Koppen uit het nieuws van afgelopen week. En jullie vertellen dan over welk nieuws dit gaat. 1. E. Lik op stuk op het koraalrif. Die stilte. lambert -Jan. Je um, weet het niet. Je doet al zo met ik, je hand. Ik, ja, je weet ik, het ik, uh, ik, uh, Je slaat er maar een slag ik, ik vraag, naar. Help! Snel, verzin niet. Nou, lik op stuk... Er was gewoon een, een vis en die was heel erg boos op een andere vis. Nou, je bent En die heeft hem er toen uitgemikt. Welke vis? Het was de sidderaal. Nee, dat is fout. Papagaivis. Als je dat nou één keer goed had gehad, had ik het nog goed kunnen rekenen. Lennart? Papagaivis? Nee, ook niet. Het ging over de mannelijke poetslipvissen. Ah. Die straffen vrouwtjes wanneer ze een misdrijf begaan. En dat misdrijf bestaat er dan meestal uit dat zij de parasieten op het lichaam van andere vissen opeten. Dat ja, doen ja, poetslipvissen. Ja, ja, ja, maar als die vrouwtjes dat te veel doen, dan groeien ze zelf groter. Dan veranderen ze van geslacht, worden ze zelf mannetje... nemen ze de leiding over. Dat willen die mannetjes natuurlijk niet. Nee, dat heb je normaal ook wel bij andere mannetjes, ja. Dat klopt, ja. Annelies. Ja. Jullie wisten het allebei niet, allebei geen punt. Kop ja. nummer twee. Klimgeit als laatste avondmaal. Lennart. Uh, dit is een feit dat uh, slechts weinig mensen weten. Maar uh, Jezus Christus... Die had uh, bij het laatste avondmaal een, uh, een stuk Klimgeit. Oh. Uh, ja. <lacht> een, uh, Hoe weten we dat nu dan? Want. Uh, de botjes zijn gevonden. Hè? Ja, botjes ergens in uh, Jeruzalem gevonden. Hm. Nou, dat zou Ivar dan toch moeten weten als archeoloog? Ja, maar ja, Ivar? die houdt zich op de vlakte. Ja, nee, nee, maar die doet de Tweede Wereldoorlog. Dit was wat eerder. Ivar? Is dit uh... een plausibel verhaal? Het lijkt me uiterst onwaarschijnlijk. Waar zou het dan over gaan? Want het is inderdaad fout. Klimgeit als laatste avondmaal? is nou, misschien um, van een of andere... Ik, ja, het, uh, het kan zijn dat ik echt geen idee heb. Dan ga ik het gewoon zelf vertellen. Maar misschien was er een leeuw die dat als laatste uh, avondmaal nam? Of nee, het was Utzi de IJsman. Had 5000 jaar geleden... Ja, dat zegt iedereen. Ja, natuurlijk. Had 5000 jaar geleden als laatste avondmaal een steenbok... voordat hij zijn dood tegemoet ging. Dit is wel een archeoloog. Ja, ik kijk wel even... Ivar, je hebt je kans wel gemist. Ik ga naar huis. Jij was natuurlijk niet bij dat mummiecongres... in de Verenigde Staten waarbij dat bekendgemaakt is, denk ik. Dat klopt. Een heel ingewikkeld congres, hè? Ja, We weten het allemaal. Utsi werd 20 jaar geleden gevonden... in de Italiaanse Uts-talen-Alpen. En is de oudste... Is het een mummie in Europa? Ja, maar zijn DNA komt bij geen enkel uh, nu levende mens voor. Dus zijn lijn is uitgestorven. Heel bijzonder. Dankjewel, Annelies, voor deze uh, aanvulling. Uh, voor even ja, en voor hij jou. brengt een Hitlergroet, weet je dat? Sorry, wat zeg je? Hij ligt in uh, Bologna in een museum en hij brengt een soort van Hitlergroet. En dat komt omdat een stel uh, bergbeklimmers die hem gevonden hebben... Nou, die hebben hem niet gevonden, maar die kwamen er daarna bij. Uh -huh. Onder andere Reinold Messner, een hele bekende bergbeklimmer... die hebben aan die arm staan rukken. <laughs> Is dit echt waar? In, in dat staat echt shop. waar. Ja, dat staat nu ja, in een constante ja, Hitler. Ja, ja, ja. Ivar, je hebt je gerevangeerd. Je krijgt van mij een punt voor dit verhaal. Ja, Goed zo, ja. Kop nummer drie. Haar maakt wendbaar, Lennart. Ja. Hoe weet jij dat trouwens? Ja, voor, de, voor de luisteraars Even voor de luisteraars thuis. thuis, Lennart. Is helemaal kaal. Nou ja, op mijn hoofd, wow, ja. inderdaad. Is wel wat, uh, hoor. Ja, ik heb het slecht gescoren, Annelies. Ja. Uh, maar een um, Haar maakt wendbaar... Ja. Ja. Gaat het over vleermuizen? Dat weet ik niet, Dat ga jij mij vertellen. Nou, ik heb wel iets gelezen over vleermuizen die uh, uh, hele kleine haartjes hebben op hun lichaam. En uh, daarmee uh, kleine verschillen in windsnelheid kunnen uh, voelen. Wat dan, dan weer zou helpen bij het wenden. Heel goed, heel goed. Het snelle bochtenwerk hebben vleermuizen te danken aan kleine extreem en extreem gevoelige haartjes op hun vleugels. Wetenschappers van de universiteit in Maryland hebben die vleermuizen onthaard met chemicaliën en hebben ze God door een bos, ja, he, hebben feest. ze is nog wat anders dan de bedwansen, Annelies, ja, en die kijk, hebben ze kijk, door een bos laten vliegen. Diebebele. En zonder haar vliegen die vleermuizen sneller, maar ze waren wel een stuk minder wendbaar. Dat is het hele verhaal erachter. Zeg maar, had de, medische ethische, had de ethische, ethische commissie dit, proef, dit proefje wel goedgekeurd? Dat denk en, ik wel. En onze partij van de dieren zou zich werkelijk... Uh, mm. Ik heb er ook mijn vraagtekens bij. Ik <lacht> ja, ja ja, ja, ja, ja, ja. Ja, die, die, die, krijg krijgt maar dat die de, teamen, doe er wat van. aan. Ja. Jammer dat jullie haar niet hebben uitgenodigd bij deze vraag. Ja, dat doen we de volgende keer. Oké. Okay. En door. Kop nummer vier. Manisch-depressieve sterrenstelsels. Oh Dan goed. met Jan. Ehm. Um. Manisch depressieve sterrenstelsels. St st st dat, dat zei ik. Dat gaat over sterrenstelsels die uh, dood willen. En uh, dat doen ze door op elkaar af te vliegen... en zo te verdwijnen in een enorm zwart gat. En dan zien we ze nooit meer terug? Ja, dat is kort. Of is er nog behandeling mogelijk? Nee. Dit is ongeveer mijn antwoord. Maar Ongeveer manisch, je antwoord. Manisch depressief ja. op en, neer en zo. Ja, maar als je te neer bent, dan kom je er niet meer op. Ja, maar is het niet maar manisch depressief? Ben je gewoon depressief? Nee, dan ben je dood. Ja, dood daarna. Ja. Is... Dus... ja, nee. Zoiets, hè? Sterrenstelsels zijn manisch depressief. Ze zijn of extreem actief, dat is een periode waarin er veel nieuwe sterren worden gevormd... of ze zijn juist extreem sloom, een periode waarin dat nauwelijks gebeurt. Iets daartussenin bestaat bijna niet. Een nieuwe studie van Leidse astronomen toont aan dat dit bipolaire gedrag... manisch dus of depressief, de norm blijkt te zijn in het vroege heelal en dat is al heel vroeg, dat is met name al 12 miljard gel jaar geleden ook... Ik kijk naar de jury, vond jij dat Lambert-Jan uh, een goed, ter zake een goed antwoord gaf? De jury schudt onverbiddelijk nee. Sorry Lambert-Jan, ik heb je aan een punt proberen te helpen, maar het is niet gelukt. Ik wist dat ook geen kans Vraag nummer vijf, spijbelen, kop nummer vijf, spijbelen kan niet door de beugel. Lennart. Dat is inderdaad zo. Oh. Uh, heb jij dat nooit gedaan? Dan? Nou, jawel, maar het, het kan niet door de beugel. Uh... Waar gaat het over? Oh Ja. Uh, dit gaat over. Uh... Kijk, ik moet jou een beetje bij de les houden. Ja, nee, dat is. Uh, maar heel terecht. Waar gaat dat het doet. over? Dit gaat over uh, spijbelgedrag. En uh, er wordt paal en perk aangesteld. Want het kan zo niet langer. En ik denk dat iedereen het met mij eens is hier. Als je ik hebt de steun van de zaal nodig, hè? Dat blijkt al dat je ja. niet helemaal zeker weet wat je ja, aan het zeggen, zeggen bent, hè? Ik het zwetend om zich heen staat die zitten te kijken. Dat is... Uh, nou, nee, maar het kan natuurlijk ook niet door de burger. Nee, in onze kennismaatschappij wel. willen wij dat mensen dus, uh, dat kinderen veel leren dus, uh, Om vervolgens onze maatschappij verder te kunnen uitbouwen en ook in het... ...ouder de maatschappij, veel jonge uh, krachten, met veel kennis. Ja, jullie doen en het eens ver. Jullie hebben de klok horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt. Jullie moeten die beugel ook letterlijk nemen. Puwers die een beugel niet lang genoeg dragen, die kunnen niet meer ontsnappen. Er is nu namelijk een beugel met ingebouwde chip. En die chip, daar kan de orthodontist precies aan zien... ...hoe vaak en hoe lang die beugel per dag in de mond is geweest. Dus spijbelen van de beugel kan de, ook niet meer. Spijbelen met en van de beugel. Die chip ja, werkt op die lichaam. Moet je dat, die moet je hacken dan. dan, die dan moet je die beugel, dat beugel dat hacken. En, dan de beugel En hacken. heb je praatjes, hè, Annelies, maar je wist toch echt niet dat het over nee, de beugel ging? Nee, absoluut niet. Ging. Als iemand mij had verteld dat ik de krant beter had moeten lezen voor deze, voor die, <laughs> voor deze quiz, dan had ik dat gedaan. Je moet dan de, dan de, krant de krant altijd lezen, lezen, goed lezen, ja, Ik lees meestal halve koppen. Maar ja. Wil je verder nog weten hoe het werkt? Tuurlijk. Of zeg, ik geloof dan wel? Die beugelchip werkt op lichaamstemperatuur. En er is volgens de producent niet mee te smokkelen... Door hem bijvoorbeeld onder een warmtelamp te leggen. Hè? Want nou, via een apparaat, hekken, bij de beugeltandarts kan die uitgelezen worden. Ja, dus je chip. Kunt je kun je hem hacken. Als je kunt uitlezen, kun je hem hacken. Nou, dat is dan na de overchipkaart ja. misschien aan de buurt die beugel. Oké, okay, geen ja. punten, wederom bij deze vraag. Kop nummer 6: het hoofd heeft honger. Het hoofd ja. heeft <lacht> honger. Ben ja, Dit ja. gaat over uh, als je aan het eten bent en uh, zeg maar de, de, de prikkel die je hoofd krijgt wanneer je vol zit. Uh, dat duurt soms, bij sommige mensen duurt dat langer. Ja. Omdat het dus een soort boodschapperomogeline heet dat. En uh, dat duurt er, bij sommige mensen doet dat het vrij lang door om de hersenen te bereiken. En dan zit je eigenlijk al ramvol. En in uh, je hoofd denkt van: uh, oh, maar ik wil nog wel meer eten. <middels> Nee, ik reken dit fout. Want dit komt eigenlijk naar de fase waar het over gaat. Jij zegt als je al vol zit. Lambert-Jan, wil je ja, deze hint het is, uh, benutten? Het is uh, voordat je vol zit. Oh, ja, maar nou. wat, even, wat, is, wat is vol zitten? Is dat, is dat, is dat, uh, ja, daar begon je jezelf over. Dus je ja, ja, ja, gaat nu die, die, die, alsnog de definitie geven. Nee, meer, maar ja, ja. kijk, nee, je hebt vol zitten. Je, je buik kan vol zitten. Nee, laat maar het gaat over de je fase je, daarvoor. Je het je je gaat hier ja? over de perceptie van precies. vol zitten. Over de perceptie. Ja. Ik ga even nu aan Lambert-Jan vragen wat hij wil zeggen. met een moeilijk woord proberen. een met te perceptie. Zoals je dat voelt. Wat ik en Ivar, willen, Ivar en ik sorry, willen vertellen is dat. Want god, um, Ivar kijkt er wel bij. Van hoof doe ik dat ook? Ja, iva, <laughs> uh, iva, we hebben even net overlegd. En uh, het komt er eigenlijk Oeh. om neer dat dus op het moment dat je zin krijgt in eten, dat je hoofd zegt, oh je moet eten joh. En dat ga je dan doen. Je hoofd zegt dat. Ja, ja maar op het moment ja, op het dat je zin krijgt in eten, dat is al het moment waarop je hoofd zegt: Ik heb zin in eten. Ja, natuurlijk, want anders heb je geen zin in eten. Dat heb je goed uitgelegd. Ja, maar, maar je hersenen zitten in je kip hoofd. En het, ei, en het ei en de kip. Ik ga de, de knoop doorhakken. Ik ja. kun dit gewoon allebei niet goed. Het gaat erover dat de meeste mensen denken dat het hongergevoel vanuit hun maag komt. Maar dat is niet zo. De hongerprikkel wordt eigenlijk aangemaakt in je hersenen. Ja, ja. natuurlijk, Vanwege ja. de suiker. Ja, hoezo tuurlijk? Bloed. Zeg dat dan meteen? Ja, nee, maar oké. Als ik het heb uitgelegd, dan weet jij het altijd. Lambertje, ja, dat, dat is waar. Ja, nou ja, ja, ja. We hadden we moeten weten. Kop nummer 7. Ja, ja, ja, ja. nee, we weten we dat we we oh, nog op de Kop vraag. nummer zeven. Ja, Levende lasers. Levende lasers. Ja, Lennart. dat weet ik. En dode. Oh, en dode. Oh, dit weet je echt. Ja, dit weet ik echt. Goed. Er zijn uh, bepaalde cellen die, uh, uh, die ze hebben laten functioneren als lasers. Oh, uh, lasers. Hoe werkt dat dan? Ja, dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Uh, um, dat, dat werkt. Lasers. Maar dat ja, gaat nee. heel goed, dit hoor je best wel. Ja, nee, nee. nee. Ja. Ze hebben, ja, die zin, even kijken, hoe werkt het? Uh, ze worden uh, gestimuleerd met uh, ionen of zo. En dan? En dan gaan ze gloeien, ja, precies. En dan gaan ze fotonen uitzenden, ja. uh, gelijk één laser. Ja. Foto? Ja, dus ja, ik denk. Ja, de, ze de ze de worden dus, ligt, ligt. gemanipuleerd, net zoals dat de laser ook wordt gevoed met uh, elektriciteit of met. Uh, Je hebt lees... ook alweer ergens een klok horen. Je hebt wel gelezen ja, ja, maar niet hebt helemaal goed, Lennart. De afgelopen weken in die dans. carina opgelegd. Dan doen op. mij ook wel eens Quasimodo. De Amerikaanse wetenschap is gelukt om een laser te maken van levend materiaal... Ja. een menselijke celblik in staat laserlicht te produceren... nadat hij was bewerkt met een lichtgevend eiwit. Ja, precies. De techniek kan gebruikt worden om cellen gedetailleerder te onderzoeken... en wellicht zieken van gezonden ja. te onderscheiden. Ja, precies. Het is ook voor... We... Nou weet je het ja, weer, hè? Ja. Ja. Je bedoelt het ja. eiwit van de vuurvliegjes en dergelijke. Bijvoorbeeld. Ja. Want die zie je dan in de Kom je er nu licht... nog een punt uit te slepen, Annelies? Ja. Nou, als het nee, kan het is wel te natuurlijk. Is geluk. volgende Vuur, vuurvliegjes. laatste volgende vraag. Gelukkig. Is het een punt of... Uh... Nee, nee, zeker niet. Wat? Ja, kom op. Kop nummer elf. Ja. Komt een man bij de dokter. Lennart. Uh, dit gaat over uh, vrouwelijke schrijfsters. Uh, van wie de man dan heel erg ziek is. En dan gaat die schrijfster dan die zegt van... Uh, oh, ik kan puren. het niet aan. Ik ga heel veel, heel veel vreemd. En dan... wordt uh, nog een, een. Wat film. denk je zelf? Ik denk dat het fout is. Ja, dat denk ik ook. Klopt. Lampetje aan, wil jij uh, nog een poging wagen? Uh, er komt een... Uh, wat was de vraag? Er komt ja, een er man, komt man, bij, de man bij de dokter. Er komt, er komt een dan man bij de, de dokter. Oké. Okay. En als we hem gewoon afmaken als mop, is, krijgen we dan ook een punt? Als de mop maar goed genoeg is. Maar we oh, moeten nee, wel een dat goede hebben. Oh, nee, <laughs> uh... Komt de man met de dokter? Ja, wat zou die dan zeggen? Nou, uh, ik uh, ga zelf ik het nee. ja, antwoord geven. Ik kom zo meteen met de laatste ronde met A, B, C en D-keus. Oh, want dat hebben jullie hard goed. nodig. Ja. Kwam er maar een man bij de dokter? Hoort bij deze kop. Mannen lopen veel te lang rond met medische oh ja. klachten. Ja, ja, ja, ja. ja maar ja. dat moet je toch goed Dan moet je kwam zeggen? Kwam er maar een man kom bij de, de dokter? Do dat doctor. heb ik, ik wel ja, Het is toch grip ja, zijn, ja, zijn, ja, zijn jullie toch zin Ja, voor? maar, maar Hij kwam dus niet. Dit is precies hij kwam niet bij de dokter, bedoel je. Mannen melden zich te laat bij de dokter. Maar zei nou niet dat hij niet bij de dokter kwam? Met problemen met plassen of erectiestoornissen. En lopen daardoor extra risico op ernstige ziekten. En dit was ronde nummer drie. Ik geloof niet erg succesvol. We gaan naar de vierde ronde. Vierde en laatste ronde. De derde zeven, ronde zeven, is zeven, toch echt helemaal niet vruchtbaar nee, dat, geweest. Want want niet jullie zoners. hebben er allebei maar één puntje bij, maar staan wel dus nog steeds gelijk 7-7. En hoeveel ronden waren er? Nog één. We beginnen aan de laatste en Oeh, finale ronde, okay. Annelies. Oh ja. Nog alle kansen om de hoogprijs binnen te slepen. Ja, wat, wat is die eigenlijk? Dat ga ik nog niet vertellen. Dat is een oh. verrassing. Zijn jullie er klaar voor? Ja, natuurlijk. Ivar ook. Ivar lijkt beetje een beetje weggezakt. weggezakt. Maar, uh... Ja, dat wou ik net zeggen. Maar nu ben je zit je weer... Nee, Ivar, op, Ivar, het uh, is leuk. Het is leuk. Ja, het is ook leuk. Maar Ivar die denkt, waar gaat hij het over? Nou niet Serieus. Boos. Dus die wil hele goede ja, nou, antwoorden Ja, dat ook niemand heeft mij dat van tevoren verteld, hoor. Dus, uh... Laatste ronde. Borrelwetenschap. Altijd handig op feesten en partijen. Druk op de knop zodra je het antwoord weet. Eén. Wat vreest iemand met hippopotomonstrum? monstrum. Ja, Lambert-Jan. Nijlpaarden. Nijlpaarden, dat is fout. Maar de vraag af voor jullie: Wat vreest iemand met hippopoto monstro Ah, nou weet ik het wel. Vogelbekdieren? A. Oh ja, Ik doe het even. A, B, C, dat weet ik wel. Maak even onze kans. door, ga door. Je hebt geluk. A, zeepaardjes. B, lange woorden. C, diepzee duiken of D, paard en wagen. Ik... En, en hoe heette dat vreselijke woord ook weer? Ik, wil je dat ik het nog een keer zeg? Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat iedereen het wel wil. Het heeft iets met paardjes in ieder geval. Ja, maar ik denk C-paardjes. Je zegt A, dus dat is C-paardjes. Ja, ja, ja oké. Okay. Dat is fout. Het is B, lange woorden. Ja. Angst of weerzin voor het horen, lezen of uitspreken van lange woorden... gebaseerd op de woorden hippopotamus, Grieks voor nijlpaard... en monstrum, Latijn voor gedrocht. Nee, maar is dat geen half punt voor de, voor de Halve punten, dat doen we niet aan. Maar als je hem zo genoeg halve punten hebt, dan krijg je heb... misschien wel een heel punt zo meteen. Ja. Ja. Ja. Okay. Vraag 2. De vibrator werd omstreeks 1880 uitgevonden. Welke psychische klacht? <lacht> Lennart. Hysterie. En dat is goed. En Lambert-Jan mag niet gooien met de inkt. Ja, wees nou lief voor dat beest, Inderdaad. ik weet toch al dat hij wordt misbruikt. Die vibrator is het resultaat van een cultuur waarin vrouwelijke seksualiteit niet bestond in plaats van wel. Veel artsen dachten dat 75% van de vrouwelijke populatie chronisch hysterisch was. En die oplossing kwam in 1880 in de vorm van de eerste elektrische vibrator... Inclusief hulpstukken. En die apparaten konden vanzelfsprekend alleen worden bediend door een deskundige medicus. En dat die die was altijd een de man, hè? Dat was altijd de man, die deskundige medicus. Ja, dat denk je. Ja, ja, ja. <laughs> Ik weet niet of ze die hier hebben. Dan kan je straks na tien uur even gaan checken. Lopen we nou Ja. Vraag nummer drie. Welk insect werd tot in de 20 e eeuw gebruikt bij de bereiding van een populaire soep in Frankrijk en Duitsland? Was dat A. de bromvlieg, B. de meikever, C. het lieve heersbeestje of D. de indische wandelende tak? Ja, en uh, De meikever. Meikever. Jij zegt dus? Meikever. B. Dat is ja. goed. Ja. Eerste vleugels en de poten eraf. In boter aanbraden, schrijft u even mee. En in kalfs- of kippenbouillon gaar koken. Of je kunt hem ook helemaal in de vijzel gooien en dan een soepje Ja, ik wist van het. Maar dat belletje, daar kan je... Ivar, Ivar wist het. Het was een gokje. Ja, ja, dat het het, oh, het helemaal... was zelfs een gok. En Ivar wist het zelf. Nou, Ivar, leg je hand op die 1. Er komt 4. Ja, we, we nog... Mensen met parafilie hebben een afwijkende seksuele voorkeur. Een voorbeeld daarvan is frotteurisme. Van wat? Kennard. Sorry, is dat iemand aan mijn uh, te wrijven over mijn uh, been? Dat is een analyse. Frotteurs, nee. Frotteurs, dat zijn uh, mensen die uh, in, uh, een beetje de vieze man... Van Van Koot en de B. En die ja. gaan dan een beetje in de, in de tram tegen mensen aanrijden. En daar uh, ontlenen zij hun gerief aan. Uh... Dat is helemaal goed. Personen uh, Of lichamelijk contact met onbekenden. Was en, en waarom weet jij dit? Ja, dat zijn er niet. Dat heel in een, contact stond met in onbekenden. een proces verbaal. Ja. Touché. Ja. Ik vind het wel heel het goed punt is wel dat hij het, het wist, Lambert-Jan, dus dat is een punt. Ik ga snel door, dan kunnen jullie nog wat punten verdienen. Ja. Vijf. Welke populaire aquariumvis is vernoemd naar een Britse dominee? A. Black Molly. Lambert-Jan. A. Ik was nog maar bij A. Black ja, Molly, het is A. Dan... Het is niet A. Oh. A. Black Molly, B. De Neon Tetra, C. De Guppy of D. De Piranha? Lennart. Ik denk de Guppy. Waarom denk je dat? Omdat een piranha niet... Ja, dat is misschien ook wel een piranha-vis. Of een uh, aquariumvis. Oh, maar best. cuppy lijkt me ook wel, ja, dominee cup of zo. Lijkt me nog me me. Ja, dat is goed. En er is ook nog een dominee die de naam heeft gegeven. Inderdaad, Robert John Latchmere guppy Die in 1866 dit visje ontdekte ja. in Tridat. Oh, Tobago. Nee, niet, niet moeten Lambert-Jan, dat had je inderdaad gehoord. Niet moeten doen. Moeten doen. 6. Alhoewel het vooral wordt gezien als gewoonte van kinderen, doet iedereen waarschijnlijk wel eens aan de rinotilexen. En het wordt algemeen als zeer onfatsoenlijk gezien, zeker als je de geoogste mucofagie opeet. Gadverdomme! Neuspeuteren! Ja, is goed wel ben misselijk van bij de gedachte. En toch gebeurt het heel veel. Ja, ja, ja, Ik krijg 90% van de ja, Nederlanders doet dat wel eens, Annelies. Neuspeuteren. Ze <laughs> zitten de zitten in de oren, inderdaad. Alsof dat een beter alternatief is. En dat zegt iemand die matras heeft uitgevlooid op bedwansen. Ja, ja, maar dat, dat, dat, dat zijn leuke beestjes. maar dit. Oké, okay. ah. hmm. okay, nu hoe we dat kunnen afleiden. <laughs> <Gatverdamme>. Vraag 7. <laughs> okay. Waar ruikt de maan naar... A, kaas, B, natte hond, C, frambozen of D, buskruid. Buskruid. <lacht> zo. Je weet het heel zeker zo te zien. Ja. Waarom? Nou, kijk, um, uh, je hebt daar wat lava gesteend en dat, uh, dat ruikt naar buskruid. En we hebben... en toen ik over de Mauna Loa heen liep, dat is vulkaan in, uh, op Hawaii, toen rook het daar ook naar. En toen vond ik het echt uitzien als een maanlandschap. Het was ook nog heel erg mistig. Dus je zag alleen maar dat zwart met hier en daar. Een beetje zo een erboven hing. En dat, dat bevolkt helemaal fout? naar buskruit. Buskru buskru het is helemaal goed. Wow. Tuurlijk, tuurlijk. En die uh, twaalf mensen die op de maan zijn geweest, die weten dat omdat toen zij terug waren in de maanlander... ...zij dat maanstof aan hun pak hadden en hun schoenen, want hij roken ze natuurlijk niet in de ruimte. En toen ja. hebben ze het geroken. Helemaal goed. Je hebt ook gelijk, Lambert-Jan, we gaan er doorheen, want je moet toch nog minstens één punt kunnen halen in deze ronde. Ivar trouwens ook. Ja. Een inwoner van Kansas uh, is uit protest in 2006 een eigen religie begonnen. Hij eiste dat zijn geloof... Lennart? Sorry, ja, ik weet Sorry. het. Sorry, wat weet je? Nou, volgens mij weet ik het. Ja, ja wat ja, is ja, het andere toch? Was het die, die Roperskerk? Wie? Nee. Nee, is fout. dat is fout. Hij oh, eiste shit. dat zijn geloof naast de evolutieleer ja. en intelligent design... Oh, is uh, Ik ga nog vier antwoorden oh, ja. nee, noemen, maar ja, als jij nu al maar. weet... Ja, het gaat over die piraten. Hoe heet het opperwezen van dit geloof? Ah, spaghetti-monster. Spaghetti-monster, ja. Meer bepaald? Spaghetti het vliegende spaghetti-monster. Spaghetti Goed zo. Een punt voor Lambert-Jan en Ivar, oh. dames en heren. Applaus! Oh. Als ze gaan applaudisseren, dan weet je hoe slecht het ervoor is. Moet je je zorgen is. gaan nee, maken. Ja. Jullie doen het goed, hoor. Ja, doen het goed, ja, ja. Ja, ja. In 2007 werd het oudste nog levende dier ooit gevonden. Wat was dit voor een dier? A. Schildpad. B. Mossel. C. Papagaai. Of D. Anaconda. Ivar, jij moet dat weten. Ja. Uh, noem ze nog een keer. <laughs> nee, nice. Volgens mij was het de mossel. Definitief ingezakt. Ja, ja, dat maar is. je hebt het helemaal je goed. Ben ja, je het wist. Goed. B, de mossel, ja, hoe nee, oud, ja. weet je het nog? En wat voor mossel, weet je dat uh, wel? Het was 500 jaar, het was de Noordkrom, de Arctica Islandica. Ja, wow. 410 wow, jaar extra oud. Punt. Ik geef gewoon een extra punt. Gefeliciteerd. De tussenstand is 13-10. Lennart oh, ja, we en wordt jan oh, oh, oh, oh, We hebben wel. nog een paar minuten. En we hebben nog. Ja. We hebben ter plekke nog, nog één vraag. Nog twee vragen. Om vier punten per vraag. Goed, we gaan ervan. Nou, we gaan proberen. Hè. Als jullie heel creatief zijn, kan ik bonuspunten geven, dat weten jullie. Ja. Dus daar komt ie. In welke eenheid meet men de verplaatsing van een computermuis? A. Millimeter, B. Pixel, C. DPI of D. Mickey? Millimeter. Nee. Lammetjan. Ik kijk naar Iva. <laughs> Jij drukt en je kijkt naar Iva. Ja, maar Lennon wel weer drukken en uh, we hebben toch nog maar twee vragen. Dus uh, er moet iets gebeuren. Nou, Iva, laat je hersens uh, is werken. Is het Mickey van Mickey Mouse of is dat nee, echt heel flauw? Nee, dat is te flauw. Dan zeg ik uh, nee, wel uh, oh, nee. gewoon DBA, de uh, de Maar ik zou... DBA of Pixel? Ja, dan zeg ik pixel. Als pixel? Dat je eerst is. Ja. Het ligt dan... niet voor de hand. Oh, dan is het <laughs> toch, toch, Mie... Mie... toch de Mickey. Dan is dat toch de Mickey. Wat is nou het antwoord? Pixel. Mickey. Toch? Mickey? Ja toch? Het is de Mickey en is inderdaad vernoemd naar de beroemde muis Mickey Mouse van Walt Disney. En deze eenheid bepaalt het Mickey? aantal Wat? bewegingsimpulsen dat de muis naar de computer stuurt als je de muis verplaatst. En één oh. Mickey is... Oh. Hoe groot is denk je? Want dan de kan de je muis. nog een extra punt verdienen. Eén Mickey? Dat is uh, een tiende millimeter. Nee, zegt ook een mevrouw hier, helemaal deskundig in het publiek. Vijf centimeter, zegt ze. Dat is ook niet goed hoor. Nee. Weet jij, Lennar? Ja, ik denk een millimeter. 1-200ste inch. Ja, dat is ongeveer een millimeter. Ja, tien, ja, ongeveer, ja. Tien, uh, ongeveer, ja. Jij weet heel goed in de ongeveer vandaag. Vandaag, ja. Annelies? Ja, dat klopt wel in de buurt hoor. Een inch is 2,54 centimeter, wij weten. Ja, en dan deel je het nog even gezellig. En dan deel je dat 200. Okay. En dan 200? Kun je het 0,1 millimeter, wat ik zei. Helaas. Welke verdieping van een flatgebouw is het meest geschikt om een kat vanaf te gooien als je wil dat die het overleeft? A, de tweede verdieping. B, de vierde verdieping. C, de zesde. Ivar. Of, laat ik hem afmaken. Of D, de tiende verdieping. Uh, Stel, op een of, dag wil je je kat naar buiten maar gooien... Gooi je en je rug wil toch naar dat hij het overleeft. Maar, nou ja. Gooi je hem met de rug naar beneden of met nou, de poten. Mijn bodem. vader gooide een kat naar beneden vanaf de tweede verdieping... toen hij in mijn liedje was gekropen, zei mijn moeder. En die kat heeft het niet overleefd. Nee, en maar dat komt, onze en het kat is van de vierde verdieping afgehaald. Ja, en? en die heeft nog twintig jaar geleefd. Dan is het oh, de vierde. Ja, maar dus maar het is het de B, is dat, geloof ik. Ja. Ik heb een keer een kat van de zesde verdieping gegooid. Maar dan maakt die anderhalve wenteling... en dan komt hij wel op zijn rug te de ja, Dat komt altijd op zijn pootjes. Nee, dat is niet de waar. Maar ik denk reger. dat we dat ja, zijn, Dan moet je zo vastbinden aan zijn potjes. Nederlandse volk zit er nog op een rij. Vastbinden aan zijn poot. Zijn jullie de vierde verdieping? Wat ja. zeggen jullie? Vierde verdieping. Nee, nee, wij, wij, wij Wat nee. zeggen nee. jullie? Wij zijn vierde, vierde verdieping. Ja, ik probeer hier nog jullie een beetje te helpen. we zijn de zesde verdieping. Dat is allebei fout. Tweede verdieping. Tweede verdieping. Het is de tiende of eigenlijk alles boven de zevende. Uit onderzoek blijkt dat katten die van de zevende verdieping of hoger zijn gevallen, relatief veel minder verwond. Hebben. Katten oh, hebben een niet-dodelijke eindsnelheid. Zodra ze zich ontspannen, als ze zweven in de lucht, en dan de oriënteren ze zich... en dan spreiden ze zich inderdaad uit Annelies, de pootjes en dan... Gaaf. Jij ziet het gewoon gebeuren, het voor je, hè? Ja? ja, helemaal gebeuren. Ja. Alsof het zo'n vliegende, zo, zo vleermuis... Uh, vliegende ja, ja, ja. Ja, maar vliegende ja. hond of zo, hè? Die heb je. Ze is schijnen het ooit een... getest hebben met ja. een sportvliegtuigje... op een paar honderd meter hoog. ik vind het weer een dierenbroef, hè? Daar heb ik als bioloog toch iets op tegen. Ja. Nou, dat heb je bij deze aangegeven, Annelies. Uh, dit was de laatste vraag en de oh. laatste ronde. Dus ik kan uh, met tromgeroffel de winnaars bekend gaan maken. Ik geloof niet dat het een uh, verrassing is, maar... Oeh. Oh, nee. nou, ik, ik maar het verschil is klein. Ja. Lennart en Annelies ja. hebben gewonnen met 13 punten van Lambert-Jan en Ivar. 11 punten toch nog. Een applaus voor allebei ja, Jullie hebben je goed geleerd, hoor. Jullie hebben het goed geleerd. Annelies krijgt de hoofdprijs als Sorry. gast ja, van Lennart... Alsjeblieft, het dan maar naar kijken? Nou, eens even kijken wat het is. Uh, vi, nou, vi, dit... Het is een bom voor een de luisteraars. En voor Ivar, alsjeblieft. Ja, dank je. De brug ben van Leonardo van da Vinci. Oeh. Voor Lennart Kroon. Dank en je wel. Heb je enige idee wat jullie daarmee moeten doen? Een brug maken. Vermoedelijk in elkaar zetten. De brug van Leonardo da Vinci komt hier uit het museum Boerhaven, is belangeloos ter beschikking gesteld door het museum. Daar zijn jullie lekker de hele avond mee zoet. En anders kunnen jullie zometeen nog even naar Slagerij van Zon in de ruimte hier achter mij... om te kijken hoe die een varken uitbeent. En dan is er nog de hele museumnacht in een aantal musea in Leiden... waar mensen sowieso nog naartoe kunnen. Want daar vindt nog van alles plaats tot 12 uur vannacht. Of in sommige musea zelfs tot 1 uur. Dit was Waar Gaat Dit Over, de quiz over actuele wetenschap van de NTR. Meer wetenschap, dat kan door op werkdagen van 9, 8 tot 9 s avonds af te stemmen op Radio 5 voor Hoezo, voor Hoezo Radio hoort u. Meer actuele wetenschap. Zometeen het nieuws daarna langs de lijn. Kom je volgend jaar weer terug voor de revanche, heren? Zeker. Lampetje jou durf je nog? Ja, ik, uh, ik, ik zal wel moeten. Ja, alleen okay. de heren worden zal gevraagd. Dus Annelies, zeg, maar wil jij nog? Nee, nee, de heren werden gevraagd. Annelies ook. ook. Tot volgend jaar. Ja, leuk, leuk.